U. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna een kwart van alle agenten zegt wel eens te zijn bedreigd door criminelen... blijkt uit onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers. Vooral rechercheurs en wijkagenten zijn het doelwit. De korpsleiding noemt het zorgelijk dat de dreigingen steeds vaker op de persoon zijn gericht. In ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars eist Hamas dat Israël in één week tijd zijn troepen terugtrekt uit Gaza. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. De Amerikaanse minister Blinken noemt die eis onrealistisch. In het Amerikaanse plan voor een wapenstilstand is Israëlische terugtrekking op zijn vroegst na zes weken aan de orde. Het Planbureau voor de Leefomgeving is kritisch over het coalitieakkoord. Er zou te veel naar het hier en nu worden gekeken en te weinig over de grens en naar de toekomst. Zo heeft de nieuwe coalitie volgens het Planbureau te weinig plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zoals is vastgelegd in de Klimaatwet. Vliegbasis Gilserijen is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS, meldt het onderzoeksprogramma Pointer. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. Ook 11 andere defensieterreinen blijken te zijn verontreinigd. Er is jarenlang gespoten met PFAS houdend blusschuim. De Nederlandse estafetteploegen hebben op de EK Atletiek in Rome gisteravond drie medailles gehaald. Eerst wonnen de vrouwen goud op de 4x400 meter. Dat deden ze ook al op de drie voorgaande grote toernooien. Later op de avond wonnen de mannen op de 4x100 meter zilver en de vrouwen op die afstand brons. Bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de EK-selectie gehaald... vanwege een blessure van Brian Brobby. Zirkzee moet zijn vakantie in Florida ervoor afbreken. Zondag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Polen. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden en vooral in het noorden buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 to touch. I didn't really know that much. Jokes on me. It's gonna be okay if I can just get through this lonesome day. Lonesome day. Hills brooding dark. This storm of bullshit Punt 9. Zie Them. Certainty as you guide Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, krebels en een buik, heen met de natuur. Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee wat is jouw kracht enorm. Het je lange oude strand, ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik hee niet met volle tuige, ze strand of de groep, dromen in de duinen, een We're yeah, no. In welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik, maar we hebben gewoon hier, als je het niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? Ja, dat moet ik. FM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.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 De Nederlandse estafetteploegen hebben op de EK Atletiek in Rome gisteravond drie medailles gehaald. Eerst wonnen de vrouwen goud op de 4x400 meter. Daarna wonnen de mannen op de 4x100 meter zilver en de vrouwen op die afstand brons. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden en vooral in het noorden buien. Het wordt 16 tot 19 graden.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 Het is erover dat het wind, want wat er is, verwaait de wind, het heeft geen zin meer om te kijken. De nacht valt als het licht nog schijnt, als op een dag de hoop verdwijnt, en alles voor het geweld moet wijken.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 There's always another chapter And apple sure taste good Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world Yeah, ooh, it's world. Yeah, ooh, it's a wicked world Yeah, ooh, ooh, it's a wicked world Yeah, ooh, ooh, it's a wicked world